Dit is Schreurs met het NOS-journaal. Audi ontkent dat er zo'n wagens is een te hoge uitstoot van stikstof gemeld. De autofabrikant zegt dat de software voor de automatische versnellingsbak verkeerd is afgesteld. De Duitse minister van Verkeer beschuldigde het bedrijf er deze week van dat het schommelsoftware software had gebruikt. Audi spreekt van een technisch probleem en roept auto's terug voor een software-update. Ook in Nederland moeten wagens terug naar de garage. Een meisje van tien uit Heerle heeft op een kinderdagverblijf verschillende dieren gewurgd. Het gaat om twee eenden, een cavia, een kip en een konijn. Het gebeurde gisteravond en alles is gefilmd. Te zien is dat ze naar het dierenverblijf gaat. Na een half uurtje komt ze naar buiten met een dode kip die ze weggooit. De directeur van het kinderdagverblijf is er kapot van. Ze noemt het gedrag afschuwelijk en hoopt dat het meisje zo snel mogelijk professionele hulp krijgt. Volgens de politie is er geen verband tussen de fonds van het dode meisje in Achterveld bij Amersfoort en de vermiste Savannah uit Bunschoten. Het meisje van 14 uit Hoevelaken was gisteren niet uit school thuisgekomen. Een voorbijganger zag haar lichaam gisteren aan het eind van de middag in een sloot liggen. Vanwege het sporenonderzoek heeft de mobiele eenheid het gebied de afgelopen nacht bewaakt. De 14-jarige Savannah uit Bunschoten wordt sinds donderdag vermist en is nog niet gevonden. In Steenbergen is een automobilist aangehouden die 130 kilometer per uur reed in een 30 kilometer zone. Dat gebeurde volgens omroep Brabant tijdens een achtervolging door een motoragent. Die had gezien dat de jongen van 18 op een andere plek in Steenbergen ook veel te hard reed. Hij is zijn rijbewijs kwijt. Het weer vanavond bijna overal droog, het koelt af naar een graad of 12. Morgen het oosten kans op een bui en de rest van het land wolken, maar ook zon, het wordt zo'n 20 graden. En dit was het. En het was... Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu de Nightwalk. Ladies and gentlemen.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 CFM's Nightwalk. Met Mario Zandvoort. zaterdagavond op ZFM. Zaterdagavond. The Nightwalk. Van 9 tot 12. 9 tot 12. When we're with this Met de party update. I don't think it's fine. Nightwalk top 10 Nightwalk top 10 Showfax En DJ's in de mix. DJ's in de mix. DJ's in the mix. <laughs> ZFM of M ZFM Z F M. Z ZFM. Zfm. Zfm. Zandvoort, zaterdagavond. Dat betekent tijd voor een nieuwe overlevering van de Nightwalk. Een wandering over het strand, door de duin en het centrum van Zandvoort. En dat betekent het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. En het laatste show de party op de en de tien boven. Beste plaat van Dansvoort. Straks in het tweede uurtje DJ Mauso met zijn Global House vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we naar Italië. Naar het beste van de clubs uit Italië met DJ Kabel Skelly. En trouwens als opening Hoor de muziek van Frank Caro en Alemani... ...met the only one and did this block and crown, you started this fire. Niet beweegt de club koming op, zit er middenin. Een manier uit, ik als alleen de club koming op, ik heb zit erin. Zolang ik leef is lijf een feest Maar het beste ervan. Want je zit erin. Jij bent liever. Thuis, er is niks voorbij. Ik zie je face, ik zie je beweging. Zo ga je net voor kunnen scoren bij de ladies. Ik zie je drinken van een fles van je baby. In de club, met de jas ik weet niet. Als je flex met mij, moet je weten dat je avond de better day is. Ik ben Waston, ik ben super Superveren. We flexen zelf op Japan en verblijzen. Gefeest tot het laatste, dus je weet ik heb mijn afspraken afgezegd. Weet je wat ik vaak zeg? Ik heb pas gefeest als ik de next day Janka te Gelijk wat je aan hebt, maar wil ook weten wat ik vanavond aan je heb. Jij veel erop bij in de kleur tot sluit. Of je nou feest of niet beweegt, de club Coming Up zit er middenin. Een mania die dans alleen, de club Coming Up, ik kan zin erin. Zolang je leven is live, of is het maar het beste ervan wat je zit erin. Jij bent liever thuis, het is steeds voorbij. You're sitting right as if you come from an island. Let these different niggas hangin' on the straight line. Yeah, yeah. What do this shit control? All I need is nigga to transform. Neverland, Jacob de California. I can't imagine this is forma. Boy, you're wasting too much time. I'm with bitch and you moet me stop. I'm with John and we don't want nothing Yeah, Yeah, yeah. Of you're not know, face of me, not the club coming up, sitting in. And I'm not the dance, only one who the club coming up, because can sit in. So long your life is life of face, but fall, is the best of all, what you in? Yeah, You're a lief, and that's it, it's still so Ja, ik wil dat al gek als je datte. Ja, ben je er nog? Mag je hem hebben? ik wil dat al gek als je datte. Ben je er nog? Mag je hem Ben je er niet om wat mee te maken? Yeah. Feesten alsof het belast is. Dat was Joda Frazier. samen met Ronnie Flex. het Totally Summer Item met de Party. En daarvoor muziek van Troby. samen met uh, Steve Appleton met A Never Let You Down. En hou die jongen in de gaten. Want er gaat een gerucht rond dat het een nieuwe Martin Garrix wordt. Nou, qua muziek uh, ja, is het even iets anders wat je denkt. Maar het is gewoon een DJ. kan fantastisch draaien. Dus uh, als er zijn manager ligt... Dan, uh, dan wordt het een nieuwe Martin Garrix. Nou, ik denk... Dat hij nog genoeg tijd hebt om dat te bereiken, want hij is pas 17. Nou ja, Martin Garrix is. hè? Niet veel ouder, maar hè? In ieder geval, we gaan nog veel van hem horen van uh, Trobi, denk ik. Zie je hem zo antwoord? Er is een streep gezet door de zes geplande concerten tot 5 juni. Zo meldde die Amerikaanse en Britse media op de gezag van het management van de popzangeres Ariane Grande. Ja, ik weet niet of ik het gezien heb. Uh, in ieder geval gehoord hebt, dat vreselijke drama, echt. En uh, de Deense Woman Tour van die Ariane kan is dus gewoon helemaal stilgelegd, tot we de situatie beter kunnen beoordelen en op een aangepaste wijze stil hebben kunnen staan. Natuurlijk bij de slachtoffers, anders het management. En uh, ja, ze zouden nog optredens geven in Londen, Antwerpen, het Poolse Los en Frankfurt En op 5 juni staat Ariane in Zürich in Zwitserland, maar volgens Team Z is het allerminst zeker of ze dan ook weer zal optreden, want ja, zo'n drama, ja, dat is echt... Ik denk dat het het ergste is wat je mee kan maken. En zeker voor het IS-gebeuren, lager kunnen ze niet gaan. Meer. Gewoon een kinderconcert waar je gewoon eh, ja, een zelfmoordaanslag gepleegd En eh, eerst hebben ze het eh, toegejuicht en daarna hebben ze gezegd van eh, hè, hebben ze het opgeëist. Nou, je moet die mensen allemaal letterlijk en gruwelijk. Als het aan mij ligt dan eh, moet je een bom op een hele... Op het landje gooien waar ze vandaan komen. In ieder geval het gebied waar, je, waar we van weten dat wij uh, nou ja, niet waar. Waar de overheid van weet waar het precies is. Het gebied gewoon één grote atoombom op laten vallen dat een grote krater is en dat we daar, uh, ja, waarschijnlijk zijn er niet vanaf, maar ja, triester dan triest kan het niet zijn. Jong slachtoffer, een kind van 8 jaar, ik kan me er zo boos op maken. En uh, Kiss die heeft ook een uh, concert over gezegd in Manchester. De van Kiss, uh, wat komende dinsdag in Manchester, die arena gaat uh, niet door uiteraard. De Amerikaanse rockband laat dat in een verklaring op zijn website weten. Nou ja, hè, het is alleen maar goed en alle artiesten hebben ook... Uh, hè, er zijn heel veel donaties gedaan en uh, echt iedereen leeft mee met uh, de families van de slachtoffers. Het is dus gewoon een van de ergste dingen die er kan gebeuren. En ja, dus, uh, ik kan het niet echt over zeggen, maar ik kan me er alleen echt ontiegelijk kwaad om maken. Echt, die mensen moet je echt allemaal, als het aan mij ligt, hè, allemaal vastbinden. En dan stukje voor stukje aan elkaar snijden. En gewoon pijn laten lijden. Maar ja, wie ben ik? We gaan door met muziek! Tee Coach, tezamen met Demi Lovato met No Promises. Speak up, careful, no, no Love ain't simple, na na. Promise me no promises Love ain't simple, no, no. Love ain't simple, no, no. Promise me no promises, Zandvoort. Zaterdagavond een wandeling over het strand door de duinen in het centrum van Zandvoort. Dat was muziek van Omet Oskan, samen met Chris Kroon, met Everything Change. Vandaar Cheat cheatcoach, samen met Demi Lovato, met No Promises. Het is even tijd voor de partyupdate. Wat voor leuke feesten we gaan op deze zaterdag 27 mei. Nou, zoals eerst beginnen we altijd even met Escape in Amsterdam. We hebben het wekelijkse feestje Brainwash. begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website escape.nl... want natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. En vanavond heeft hij meegenomen Brian Chandro en Santos. Steve Kennedy en de MC is Jolly Good. Vanavond allemaal in de escape in Amsterdam. Het feestje Brainwash. En wat verder voorbij uh, escape vinden we Club Air. En daar is vanavond het feestje TikTok. En dat begint ook om 11 uur tot 5 uur in de ochtend in Club Air... Niet is 18 euro. En voor meer informatie check voor we de website uh, air.nl of uh, tiktak-events.com... Met de uh, Freddy Morera, johnny 500, Biggie, Joshua Rooch, Sam Blans en Jeremy Herkel. Dat is vanavond allemaal in, uh, in Club R. Het feestje Tiktak. En het andere leuke feestje, als je meer houdt van Hippo Bar B is uh, Encore. Natuurlijk evenement in de melkweg. En uh, vanavond uh, Encore, it's your birthday. Het begint de ronde klok van middernacht... duurt tot vijf uur in de ochtend. En vanmierde informatie checken we de melkweg.nl... met onder andere Beat Calculator... Wax Friends, DJ Prime, Jokes Pierre... en het bij uh, Amarty. Dat vanavond dus in de melkweg encore. It's your birthday. En wat dichter bij huis. En vanavond uh, in de stal er is altijd wat te doen. Ik moet je echt bekennen, ik heb geen uh, flyer gekregen. Maar dan moet je maar eventjes uh, op de website kijken... Stalker, clubstalker moet ik zeggen. Clubstalker.nl, daar vind je alle informatie. En vanavond de uh, Rackroom met Rian en Panama. Dat is allemaal vanavond uh, in de uh, Stalker. Maar check eventjes uh, de website clubstalker.nl. Zaterdagavond, we gaan door met muziek. Pap en Rash en D-Double met Breakdown. your feet, better bounce till you hurt your knees, jump, jump till you cannot breathe, drink some, maybe smoke some weed, this buddy make you move your feet, better, this buddy make you move your feet, better, this buddy make you move your feet, better, this you move your feet. your feet better. Van 9 tot 12. 9 tot 12. Met The Party Update. Nightwalk top 10. Nightwalk top 10. Showfax. Nightwalk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 Nou ja, remix -jasje van DJ Dan met uh, Squeeze. Navelmuziek muziek van, uh, van uh, Barbie Moore en Chocolate Puma. Met Rising Up. Het is even tijd voor de team boven. Beste plaatsen, dan zijn er erg populair. En kan je zeker verwachten als je vanavond nog gaat stappen hier in Zandvoort. Haarlem, Amsterdam of waar dan ook. Op 10 deze week uh, Queen Manuel met uh, Senhor Dutor. Op 9 deze week Julia Sigora met Did You Take My Money. Op 8 de Shapeshifters. Met Lola's theme, The Recut. Op zeven deze week... Uh, Maya Jane calls met Cherry Bomb. Op zes, Gorilla's en Jenny Beth. Met We Got The Power. Op vijf, Marianne, uh, Marianne Hill. Met Down, The Frankie Rizzardo Extended Remix. Op vier deze week, Claptoon. Met The Drums, Dindada. Op drie deze week... Ook de Shapeshifters. Met Lola's theme, Recut. Maar dan de Super Lover Remix. En deze week op 2. Sasha en Polisa met Out of Time was vorige week nog nummer 1. Deze week een nieuwe nummer 1. En de derde plaat, die, uh, dezelfde artiest die ook in de, in de lijst staat. Wederom de Shapeshifters met Lola's team, the recut. Alleen dit keer de Purple Disco Machine Remix. En die ga je nu horen hier op CFM Zandvoort in the Nightwalk. de Nightwalk. nummer 1, de Shapeshifters met Lola's team, recut. En dat waren de Gorillas met We Got The Power, de Clapton Remix. En daarvoor Samuel Sartini. Do What You Like, Future smashing beats. Zet ons over ook het eerste uurtje van de, de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen nog twee uur lang. Het best van de clubs in de mix op de radio. Zometeen DJ Mausel met zijn Global House 5. En straks in het derde uurtje vanaf 11 uur, gaan we helemaal naar Italië. Met het best van de clubs uit Italië. Met DJ Cavaschelli. Voor nu, charisma working out. Ik zeg het zometeen na de break do